De EU-ministers van buitenlandse zaken zijn in Brussel in spoedzitting bijeengekomen om te praten over de situatie in Oekraïne. De Russische president Poetin stuurt een gezant naar Kiev om te bemiddelen. In Frankrijk is vastgoedhandelaar Jan Dirk Parelberg aangehouden. Hij is in Nederland veroordeeld voor het witwassen van 17 miljoen euro voor Willem Holleder. De Hoge Raad verwierp deze week het cassatieberoep van Parelberg. Waardoor zijn veroordeling tot 4 jaar cel definitief is geworden. Hij is aangehouden in zijn huis in Zuid-Frankrijk. De extreemrechtse Griekse partij Gouden Dageraad lijkt verder in het nauw te komen. Mogelijk wordt de parlementaire onschendbaarheid van nog eens negen kamerleden van de partij opgeheven. Gouden Dageraad wordt door het OM in Griekenland verdacht van criminele activiteiten. En als de rechter vindt dat de partij een criminele organisatie is, kan die worden verboden. FC Barcelona wordt vervolgd op verdenking van belastingfraude bij de transfer van Neymar. Volgens justitie heeft de voetbalclub 9 miljoen euro te weinig belasting afgedragen na de transfer. Barcelona betaalde afgelopen zomer ruim 57 miljoen euro voor Neymar. Maar details van het contract zijn destijds geheim gehouden. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. In de loop van de nacht wordt het even droog. Morgen en zaterdag buien, misschien met hagel en onweer... maar ook af en toe zon. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOL. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Ondanks de voorjaarsvakantie is het een redelijk normale avondspitsen staat bij elkaar bijna 80 kilometer file... Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Afrit Bunschoten 9 kilometer. De A13 daarna Naag rotterdam bij Delft 3. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Doornbach en Sliedrecht-West 4 kilometer. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voorknoop en Terburgseplein 3. Ook op de A20 verderop bij Moordrecht 4 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum 3 kilometer bij Lexmond. Dan nog eentje aan de zuidkant van Rotterdam op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij spijkenissen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gee de morgen te zolang ik je niet verlies, vind ik het dus wel mijn weg met jou. Goeiemiddag op 26 februari a Red Carpet Bingo Red Carpet Bingo is een hippe bingo show voor ladies only met exclusieve prijzen en bordenvol gezelligheid. Vip ontvangst op de rode loper en een glaasje bubbels bij binnenkomst. Een avond bordenvol gezelligheid, bingo, entertainment en luxe prijzen. Het prijzenpakket van de bingo bestaat uit echte goois zo dingetjes, Beautybehandelingen, sieraden, varen over de vecht, Marokkaanse argonolie, parfumpakketten, weekendjes weg en nog veel meer bling. De hoofdprijs is een vakantiecheck ter waarde van 400 euro. Wil jij kans maken op een fantastische prijzen? Bestel dan snel je kaarten, want op is op. Voor informatie of kaartenverkoop zie redcarpetbingo.nl ik herhaal, redcarpetbingo.nl I, I love the colorful clothes you And the way the sunlight plays upon your head I the, the, the wind that through, through, through, through through through the air She's giving me the Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, We gaan niet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 van Circus Theater Zandvoort. De Wolf of Wall Street. Een verbijsterend verhaal over decadentie, hebzucht, totale gekte... en hoe een steenrijke twintiger jarenlang king of the world kon zijn. In 1987 geïntroduceerd in de wereld van het snelle geld... door de gehaaide beurshandelaar Bank Hanna... start Belfort op zijn 26e zijn eigen firma Stratton Oakmont. Al snel verdient hij bijna een miljoen dollar per week... Zijn tomeloze ambitie leidt tot een gestoord leven vol bedrog, doorgesnoven prostituees, overdadige diners, uitzinnige feesten, peperdure bolides en bergen kook. En dat terwijl zijn bloedmooie vrouw Naomi op hem wacht in zijn landhuis in Hamptons. Om beide levens vast te houden bedenkt Walford met zakenpartner Donnie... inventieve manieren om de bakken illegale geld wit te wassen... bij de Zwitserse bank van Jane Jax Dali. De meest notaire geldwolf van de jaren 90 Staat boven alles en iedereen. Maar dan begint het net van de FBI zich om hem heen te sluiten. Het programma donderdag de 20ste, 20 februari om kwart over negen. En vrijdag 21 februari ook om kwart over negen. Voor verdere filmdata zie Zerkers Theater Zandvoort. Gathuidplein 5 in Zandvoort. Telefoon 023... 571-8686. Ik herhaal 023-571-8686. Saturday Night Fever, er komt geen einde aan. Elke laatste zaterdag van de maand maakt u kennis op mooie prijzen in het casino van Cirque Sandvoort. U kunt afwisselend genieten van entertainment als Rad van de Avontuur, Quickie Bingo, Bingo Royale, Deal of No Deal en Blackjack. Tijdens deze avonden kunt u genieten van entertainment en heerlijke hapjes en drankjes. the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Westkust weerbericht. Er is veel bewolking. In de avond trekt een gebied van wat, wat intensieve regen van west naar oost over het land. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 10 graden. De zuidelijke wind trekt aan, maar matig tot vrij krachtig in de kustgebieden en op het IJsselmeer naar krachtig. Bovendien wordt de wind vlagerig. In de avond draait de wind naar het zuidwesten en neemt af naar matig Aan zee en op het IJsselmeer naar vrij krachtig. Komend nacht is het op de meeste plaatsen droog. Wel kan er met name in het zuiden van het land en langs de kust een enkele bui ontstaan. De minimumtemperatuur komt uit op ongeveer 5 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de zee aanvankelijk nog vrij krachtig is. Vrijdag overdag wisselen bewolking en zon elkaar af en ontstaat er in het gehele land enkele buien. Later in de middag klaart het op en wordt het op de meeste plaatsen droog. De wind blijft uit het zuidwesten waaien... en is het meest matig en langs de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 9 graden. Zaterdag bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden... de maximumtemperatuur tussen de 7 en de 9 graden. Zondag vrij veel bewolking, de minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden, de maximumtemperatuur tussen de 8 en de 11, er is veel wind uit het zuiden, langs de stranden vrij veel bewolking.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 Fight it Wheel of Fortune Speciaal. Het casino van Circus Zandvoort nodigt u uit voor een gezellig spektakel op zaterdag 22 februari om 9 uur s avonds. Het lot beslist welke tiental gasten aan het wiel gaan draaien. Elke draai aan het wiel is goed voor een leuke prijs. Deze actie is een gratis promotioneel spel voor al onze gasten in het casino. Leeftijd van deelname is 18 jaar of ouder.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 De gemeente Zandvoort gaat de busroute langs de Mariaschool en de Hannistafschool in Zandvoort aanpassen. Dit na de onrust die was ontstaan. Twee scholen gingen vorige week in protest nadat bekend was geworden dat buslijnen 80 en 81 heen en weer door de louis Davenstraat gingen rijden. De gemeente gaat de weg bij de scholen nu aanpassen. Zo worden in de komende voorjaarsvakantie negen parkeervlakken bij de schoolingang verwijderd. De trottoirs worden breder gemaakt en wordt een fysieke afscheiding tussen de rijbaan en het trottoir gemaakt. Voor de langere termijn wordt in overleg met beide basisscholen gekeken wat de wensen en de mogelijkheden zijn. to hide, no need to pretend Ooh. Lay back in the arms of someone you give in to the charms of someone Ooh. Lay back in the arms of someone you love Back in the arms of someone you love. Know. There's nothing left, I'll be with you Ooh. You lay back in the arms of someone You give in to the charms of someone You lay back in the arms of someone you love You lay back, you lay back in the arms of someone When you feel you're apart Bloemendaal in rep en roer over het hekkenbeleid. Hekken langs de openbare weg in Bloemendaal mogen maximaal nog maar één meter hoog zijn. Dat heeft de gemeente Bloemendaal per brief aan de inwoners laten weten. De brief heeft volgens het Haarms Dagblad een hoop onrust veroorzaakt. Hagen, struiken en bomen mogen wel hoger zijn. Erfafscheidingen aan de achterzijde mogen maximaal twee meter hoog zijn. Het uitgangspunt van de gemeente Bloemendaal, het openbaar karakter van de gemeente Bloemendaal moet behouden blijven. Volgens de krant zijn heel veel hekken hoger dan een meter. De gemeente laat ook weten dat er voor een hek een bouwvergunning nodig is. Voor de wet is een hek een bouwwerk en daarvoor is een vergunning nodig. Maar in het verleden hebben nogal wat inwoners hun hek geplaatst zonder vergunning, stelt wethouder Timers Kokke in de krant. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of er uitzonderingen moeten komen en wat er gaat gebeuren met bestaande hekken die zonder vergunning zijn aangelegd. In de commissie Grondgebied komt de zaak dinsdagavond aan de orde. Studenten in Holland willen studiegeld terug. Een groep studenten en ex-studenten sleept hogeschool in Holland voor de rechter. Ze eisen 10.000 euro aan verspeeld studiegeld terug. Het gaat er om studenten van omstreden opleidingen, media en entertainment management, schrijft de Telegraaf. De studenten liepen jarenlang studievertraging op door, in hun ogen, geknoei van in Holland. Gevolg is dat veel van hun een hoge schuld hebben. Sommigen zijn na zes, zeven jaar studie uit wanhoop zelf gestopt, weet advocaat Robin Verspaandonk, die 10.000 getupeerden bijstaat. De opleiding kwam onder vuur te liggen in 2010, toen bleek dat de HBO-instelling jarenlang te makkelijk diploma's had verstrekt. Het bestuur stapte op en in Holland werd onder verscherpt toezicht geplaatst. niet allebei een leven Maar dankzij hun heb ik nu mijn eigen mening Bedankbaar ben je dankbaar Dat je ons op wilde voeden Samen met mijn moeder Ik ben gelukkig als ik jou gelukkig zie En gelukkig ben jij ook gelukkig Als je mij weer eens ziet We waren ingezin gezin en werden uit elkaar getrokken Door de ziekte van ma Waardoor ze is vertrokken Je deed je uiterste best om ons op te voeden Alleen zag ik het niet Vandaar toen al die voeden dus bij deze bied ik jou mijn excuus aan. En hoop dat je het nu kan aanvaarden. Pa, ik zie nog steeds veel verdriet in je ogen. Denk jij nog vaak aan ma? Ik zie er als ik droom. Ik zie dat telkens voorbij lopen. Maar mij kan ze niet zien. Want ze leeft alleen maar in mijn dromen. Op je lijk, dus net zo koppig Maar ook net zo slim als jij Jij bent alles wat ik wilde zijn Jij bent die man waar ik tegenop Kijk en kijk Begrijp nu dat je je leven met een ander deelt Je wilde liever leven Zoals we vroeger deden Maar keuzes waren niet van toepassing Nee, en daarom leven we het leven Dat we nu leven dit is het hedenpaar, heb dit voor jou geschreven Uit het diepst van mijn hart, ik hou van jou voor leven En die hartaanval die heeft me laten denken Was het nou mijn fout, doordat ik jou toen krenk Dat dacht ik al die tijd, dus daarom heb ik spijt Voor al die fouten, pa, sta ik bij jou in het krijt En ik hoop dat je me nou begrijpt En hoop dat je voorlopig nog hier bij ons blijft niet live mee met ZFM Radio via zfmlive.nl. Onze omroep van Zandvoort, ZFM Zandvoort, heeft afgelopen week een nieuwe website gelanceerd. Een idee van de keukentafel naar realiteit. Het idee was geboren om de digitale kant van de radio een nieuw gezicht te geven. Hiervoor is de site van ZFM, zfmzandvoort.nl, helaas niet geschikt. Daarom is op zoek gegaan naar een andere oplossing en deze is geboren met de site zfm-live.nl. Hier kijkt u live mee in de studio, terwijl u tegelijkertijd naar het radio geluistert, op hoge kwaliteit en dat allemaal via een enkele klik op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Volg live de verrichtingen in de studio aan de Tolweg 10A... en luister naar het Zandvoorts geluid... Van het met de lokale nieuws en veel lekkere muziek. Via zfm-live.nl kunt u ook eenvoudig naar zfm... Twitter, Facebook en of YouTube gaan. Helaas wordt de website nog niet ondersteund door alle browsers... waaronder Internet Explorer. Wilt u wel genieten van alle mogelijkheden? Maak dan gebruik van Mozilla Firefox... Of via Google Chrome. De technische dienst van ZFM heeft hiervoor gezorgd dat u digitaal lijf kunt genieten van de lokale radio. Het bestuur van de omroep is zeer verheugd en zal ook in de toekomst dit soort geweldige initiatieven ondersteunen.